De stapavond was een initiatief van vier organisaties... van Amsterdamse homo's, lesbo's en Marokkanen. Ongeveer 25 jongeren bezochten samen een Arabische homobar en een nachtclub. Volgens de initiatiefnemers verliepen de contacten in het begin nog wat stroef... maar toen ze samen gingen dansen werd de avond een groot succes. Het weer, het is een heldere nacht, minimaal rond 8 graden. Overdag opnieuw veel zon en weinig wind. Het wordt 21 tot 26 graden. In het zuiden kans op een bui.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 www.zfmzandvoort.nl Gonna shout it to the top.